De winkel in Amsterdam, waar gisteren een handgranaat aan de deur werd gevonden, blijft op last van de gemeente voor onbepaalde tijd dicht. De burgemeester vindt dat de veiligheid van omwonenden en voorbijgangers in gevaar is. De granaat was volgens de politie geen poging tot een aanslag, maar wel een criminele daad. De Radboud Universiteit in Nijmegen heeft een eeuwenoude aflaat aan de stadsarchivaris van de Duitse stad Bonn gegeven. Het perkamentenstuk uit 1329 werd enkele jaren geleden gevonden in het archief van de universiteit. Met het stuk worden de zonden vergeven van bedevaartgangers die een tocht hadden gemaakt naar het klooster van Vilig, dat tegenwoordig een wijk in Bonn is. En volgens de universiteit hoort het document daarom in Bonn thuis en niet in Nijmegen. Cabaretier Marc-Marie Huibrechts doet dit jaar de Oudejaarsconferentie. Op oudejaarsavond zal hij het jaar 2018 uitluiden, maakte hij bekend in de wereld draait door. Huibrechts speelt de conferentie, die onderweg naar morgen zal heten... op 31 december in de Schouwburg in Tilburg. En die show wordt rechtstreeks uitgezonden door BNNVARA. Vara. Het is voor Mark-Marie Huibrechts de eerste Oudejaarsconferentie. Hij treedt in de voetsporen van onder andere Joop van het Hek, Theo Maassen en Herman Vinkers. Het weer. De wind neemt af. In blijft het vrijwel droog... met soms brede opklaringen. Aan de kust een enkele bui. Minima van 2 graden aan zee tot min 1 in het binnenland. Plaatselijk kan het glad worden. Morgen wolkenvelden, hier en daar zon... en plaatselijk een winterse bui. Het wordt een graad of 5. Dit was het... Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu. zie het. Welkom bij twee tweede uur van Zie it Sessions. Ik ben nu een uur lang non-stop in de mix. DJ Dion City. En heb je je kaart al? Want volgende week vrijdag. Ja, dan staat hij in Escape in Amsterdam. Naast DJ Raimundo en nog een paar andere DJ's. Ik zeg: kopen, kopen, kopen die kaarten. Maar nu hier, live in de mix. DJ Dion City. No Possible. Bye. Oh Bye. as one, forward on we go, facing friend and foe, we will know what it is, we have not time for that, if we make mistakes, we are lost. We are lost. We're lost.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 lost. See It Sessions hier bij CFM Live in the Mix Ik kon er gelijk maar eventjes af Want met de rassen schede Komt de klok van 11 uur dichterbij Dat betekent alweer een einde aan twee uur lang See It Mijn naam was DJ JK Samen met DJ Dion Sidney Was het See It Sessions Volgende week vrijdag 9 uur sharp Moet je er weer bij zijn Ja moet Dat moet gewoon Ik zeg maak er een mooi weekend van en volgende week zijn je vrienden van de radio weer terug hoor. Jawel! En nu... hallo, en dan. Ik spreek geen Frans. Damn, wat slecht dit. <laughs> Blijf wel even short. Hé, hey, mooi weekend. Doei! Alors Alors, alors, qui dit es-tu dit, taf, je te dit les Argent dit dépense, qui dit crédit, dis créance, qui dit dette, te dit huissier, dit assis dans la merde, qui dit amour, les négoce, dit toujours et dis divorce, qui dit proche, te dit deuil, car les problèmes ne viennent pas seuls. dit crise, te dis monde, dis famine, dit tire-monde, qui dit fatigue, dit réveil, encore veut sourd de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes, alors on dan